10 uur, jobboot met het NOS-journaal. Passagiers van een Transavia-vlucht naar Marokko... hebben een hele nacht op de luchthaven van Barcelona doorgebracht... naar de vondst van een verdacht voorwerp. Het toestel maakte daar maandagavond een tussenlanding. Na 11 uur werd duidelijk dat het voorwerp niet gevaarlijk was. Tijdens het onderzoek zaten de 165 passagiers in een afgesloten ruimte... waar ze alleen water kregen. Na verloop van tijd besloot Transavia het voedsel dat aan boord was te verdelen. Vanwege de ramadan hadden veel mensen de hele dag gevast. Ze hadden gedacht in Marokko te kunnen eten, maar daar kwamen ze ruim na zonsopkomst aan. Bij een botsing tussen een auto en een touringcar bij nieuw in Overijssel is een jongen van 19 omgekomen. Drie inzittenden van de bus raakten gewond. De jongen uit Staphorst kwam door onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht. en botste met zijn auto frontaal op de bus met 46 ouderen. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan zijn verwondingen overleed. R-Frans KLM schapt nog eens ruim 2500 banen om de kosten terug te dringen. De banen verdwijnen in Frankrijk. Bij de KLM in Nederland wordt niet bezuinigd. De maatregel komt bovenop het massa-ontslag dat vorig jaar werd aangekondigd. Toen maakte Air France bekend dat er 5000 banen worden geschrapt om de kosten met zeker 2 miljard euro te verminderen. De extra bezuinigingen komen niet onverwacht. Air France-KLM maakte afgelopen vrijdag bekend... dat het bedrijf in de eerste helft van dit jaar een netto-verlies leed van 163 miljoen euro... De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is op bezoek geweest bij de VPRO... naar aanleiding van het rookincident van zondag. In de live-uitzending van zomergasten rookte cabaretier Hans Teewe toen enkele sigaretten. De inspecteurs bezochten onder meer de studio van waaruit het programma werd uitgezonden. De studio wordt door de Voedsel- en Warenautoriteit beschouwd als een werkplek... en daar mag niet gerookt worden. De VPRO kan een boete krijgen van 600 euro. Het weer overwegend droog en vannacht opklaring, Het koelt af naar 16 graden. Morgen overwegend zonnig, het wordt zomers tot tropisch warm, 25 tot lokaal 32 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en nog warmer, 30 tot 35 graden in het Binnenland. Dit was het NOS Journal. ANWB Verkeersinformatie met file door werkzaamheden op de A28 richting Utrecht. Dus in Nijkerk en Amersfoort-Vathorst staat 3 kilometer.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 Holland 24 doet niet aan zomerstops. Kijk deze zomer naar de mooiste documentaires en legendarische series als De Staircase, Seven Up en Wim Keizer's Van de Schoonheid en de Troost. Bekijk de wereld met andere ogen. Voor de programmering zie hollanddoc24.nl. Langs de lijnen, met Robert Meder. Ja, goedenavond, opnieuw speelden de Nederlandse zwemmers een bijrol op de WK in Barcelona. Sebastian Verschuren stelde teleur in de halve finale van de 100 meter vrij. Hij heeft het toch moeilijk hoor op die laatste meter Verschuren. Niet binnen de top drie. Nee, het zevende zelfs. Oh, oh, Sebastiaan verscheuren. En behalve bij het zwemmen waren we ook aanwezig bij het onderdeel high diving. Dus schoonspringen vanaf 27 meter. De voetbalcompetitie moet er beginnen, maar Wesley Sneijder heeft zijn eerste domper al te pakken. De middenvelder van Galatasaray is niet opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. Voor de oefen in het land tegen Portugal, eind vorig seizoen, raakte nu ook al de aanvoerdersband kwijt. Het belangrijkste wat er tegen mij gezegd is, is dat, dat ik niet fit ben en... En dat ik fit moet gaan worden. Hè? Om zeker in beeld te zijn bij, bij het Nederlands zelf. Nou ja, goed, daar, was ik, daar was ik het wel mee eens. Ja, straks praten we met onze Oranje watje Bas Tickler en horen we of Snyder zich echt zorgen moet gaan maken. Af Hoppe de Haan vragen we of bij Heerenveen de rust is weergekeerd... nu Gaston Sporen daar is aangesteld als directeur. En uh, we blikken met een andere voorzitter vooruit op het nieuwe voetbalseizoen. Joop Munsterman van FC Twente. In Oostenrijk zijn de Europese kampioenschappen beachvolleybal aan de gang. Bij de mannen zijn Alexander Brouwer en Robert Meusen ook van de partij. Sinds begin deze maand is dit duo wereldkampioen. Een status waar Brouwer van geniet, maar ook aan moet winnen. We krijgen wel heel veel reacties ook op zo'n toernooi weer. Heel veel spelers die naar ons toe komen en ons uh, nog steeds feliciteren. En daardoor besef je het elke keer weer uh, ja, wat een geweldige prestatie we daar in Polen hebben geleverd. Ja, dit alles. En een ontmoeting met motocrosser Jeffrey Hellings tot 11 uur in NBS Langs de Lijn. Maar we beginnen natuurlijk met de wereldkampioenschappen zwemmen. Dat doen we met uh, Bob van der Tak, die het toernooi in Barcelona voor ons volgt. We hebben contact met hem nu. Dag Bob, goedenavond. Dag Robert, goedenavond. Ja, Sebastian Verschuren, de enige Nederlander die vandaag in actie kwam op de 100 meter vrije slag. We hadden er uh, ons veel van voorgesteld, hij zelf ook. Maar hij strandde in de halve finales. Wat is er misgegaan? Ja, het ging vooral mis in de tweede baan, de tweede 50 meter. De opening van Verschuren was prima. De eerste 50 meter gingen in 23-18. Dat is vergelijkbaar met de tussentijd vorig jaar in de Olympische finale in Londen. Toen kwam Verschuren uiteindelijk uit op een tijd van 47-88. Dat was een mijlpaal toen voor hem. De eerste keer onder de 48 seconden. Nu kwam hij uit ruim boven de 48 seconden in 48-73. En dan zit hij dus bijna een seconde... 800, om precies te zijn, boven de tijd van Londen. En ja, dat is absoluut niet goed natuurlijk. Hij uh, kon het niet uh, bolwerken op die tweede baan. En dan kan ik eigenlijk niet anders dan tot de conclusie komen... dat hij pure inhoud tekort komt. Mm. Dus dat is een uh, slechte voorbereiding? Ja, dat zou, dat zou kunnen. Hij is wel laat begonnen naar Londen. heeft een vrij lange rustpauze ingelast. Traint pas weer sinds januari uh, fulltime. Maar goed, dat geldt voor veel zwemmers die hier uh, aanwezig zijn in Barcelona. Dus ik denk niet dat je het uh, daarop moet gooien. Ja, Het is nog uh, even zoeken, denk ik, ook voor Verschuren zelf en voor zijn trainer Martin Truijens... waar dit nu precies aan ligt. Ja. Maar uh, dat hij slecht gezwommen heeft uh, vandaag, uh, dat staat als een paal boven water. Ja, hij wilde revanche nemen voor zijn mislukte 200 meter. Um, ja, misschien een open deur, maar is zijn toernooi nu mislukt? Ja, dat kun je wel zeggen, want hij heeft nu geen enkele finale gezwommen. Niet op de 200 meter vrije slag en dus ook niet op die 100 meter vrij. En dat is toch een dikke tegenvaller na vorig jaar toen hij wel die Olympische finale zwom. En dat niet alleen, toen hij bijna zelfs een medaille pakte. Hè? Want hij eindigde toen vijfde, maar op 800ste maar van het podium. En uh, Verschuren die heeft uh, grote ambities. Uh, ja, droomt van goud in Rio 2016... Maar uh, ja, als je dan uh, nu op de dertiende plaats eindigt en niet één finale zwemt... dan uh, ben je daar toch nog heel ver van verwijderd. Goed, ik zei al, uh, Sebastian Verschuren was de enige Nederlander uh, vandaag. Laten we dan even naar de andere kijken, de kampioenen. En dan komen we al vrij snel bij Messi Franklin uit, hè? Ja, inderdaad. De Amerikaanse zwemt hier uh, zeven afstanden. Ze heeft er eentje geskipt. Ze zou er eerst acht zwemmen. Maar heeft de 50 meter rugslag van haar uh, programma uh, verwijderd. Uh, omdat ze daar ook uh, de minste kans, denk ik, heeft op een uh, medaille. Het is niet echt een sprinter, maar het is wel een fantastische zwemster. En uh, vanmiddag uh, of vanavond uh, pakte ze ook weer goud op de 200 meter vrije slag. En dat was toch wel een bijzonder moment. Omdat zij tot nu toe altijd haar medailles heeft gehaald... op de rugslag en op de estafettes. En het was de eerste Grote titel voor Franklin op de vrije slag. En uh, ja, dus wel een belangrijk moment, denk ik. Want het zal niet de laatste zijn. Overigens een mooie finale. Federica Pellegrini op de tweede plaats. En Camille Muffat uit Frankrijk op de derde plaats. Dus uh, ja. het was een, een fraai podium, moet ik zeggen. Waren er nog meer, nog anderen die indruk hebben gemaakt? Ja, het was vooral een mooie avond voor Zuid-Afrika. Dat de twee keer goud pakte en uh, ja, dat Le LeClau dat deed op de 200 meter vlinderslag, dat was niet echt uh, verrassend. Uh, LeClau uh, won vorig jaar die race van Michael Phelps. Je kunt je dat misschien nog wel herinneren toen Phelps zo slecht uitkwam bij de finish. En LeClau er met het goud vandoor ging. Nou, zo spectaculair was het vandaag niet. Uh, vandaag moest hij afrekenen met Pavel Korzeniowski uit de Polen. En uh, dat ging eigenlijk relatief eenvoudig. Uh, spannender en spectaculairder was het op de 50 meter schoolslag bij de mannen. Waar Cameron van der Burg uh, moest afrekenen met Chris. Sprenger. en dat uh, lukte hem, maar vraag niet hoe. Het verschil was 100 honderdste tussen de Zuid-Afrikaan en de Australiër. En uh, ja, de grote verrassing eigenlijk was dat Zuid-Afrika nog een medaille pakte op dat onderdeel. De relatief onbekende Giulio Zorzi, die uh, pakte het brons. En ook uh, zijn uh, marge met de nummer 4 was 100 honderdste. Dus uh, het, was wel, uh, het waren details die het hem deden, maar uh, voor Zuid-Afrika pakte het allemaal heel mooi uit. Maar al met al, Bob, wordt het tijd voor een uh, succesje op dit WK voor Nederland? Kijk eens vooruit naar morgen. Zit er dan een succesje in voor Nederland? Ja, dan komt Renaud micromo Jojo in actie op de 100 meter vrije slag. Femke Heemskerk trouwens ook. Ze zwemmen ook nog in dezelfde serie morgenochtend. Maar uh, je hebt gelijk, want uh, tot nu toe uh, is het toch een beetje magertjes... als je kijkt naar uh, de individuele afstanden. Die estafette afgelopen zondag was prima natuurlijk. Brons meer zat er niet in. Dat was het hoogste haalbare. Maar qua individuele nummers hebben we nog geen enkele Nederlander gezien in de finale. En het toernooi is al halverwege. Dus het wordt inderdaad wel tijd, maar... Ik denk dat het morgen zover zal zijn. In ieder geval met Kromo Jojo. En nou ja, Heemskerk is een vraagteken, denk ik. Maar uh, nou ja, in ieder geval één finale plaats. Uh, die moet binnengehaald worden morgen. Oké, okay, goed. mop, ik hou je eraan. Mop van de Tak was dat. Maar opnieuw ging het dus mis uh, voor uh, Sebastiaan Verschuren. Dat is toch wel het verhaal van de dag bij uh, de WK Zwemmen in Barcelona. Eerder liet hij een swim of voor een finale plaats op de 200 vrij... Uh, liet hij schieten om topfit te zijn voor de 100 vrij... Maar uitgerekend op het koningsnummer maakt Verschuren weinig indruk dus. Uh, in de halve finale zet hij de dertiende tijd neer. Ruim onvoldoende voor een finale plaats. Op het nummer waar hij tijdens de Spelen nog als vijfde eindigde. Edwin Cornelissen maakte na de halve finales de balans op met uh, Sebastian Verschuren en zijn trainer Martin Truijns. Ja, Sebastian, waar ging het mis? Ja, waar niet? Uh, ja, dit was gewoon kloten en uh, de hiervoor kom ik hier echt niet. En uh, ik kom hier uh, om heel hard te zwemmen. En, uh,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 Maar dan is het zaak om die tweede aan te koppelen en dat, was ook, dat ging ook niet goed bij de 200. Was de tweede 200 ook, uh, ook niet goed. En nu was de tweede niet goed. Dus ja, ja hier voorkom ik hier niet. Martin Truijens, de trainer van uh, Sebastian. Zag je dit eigenlijk al een beetje aankomen? Nee. Vanochtend, tiende tijd weliswaar, maar hij zei toen ook al, het moet wel flink harder. En al: het was niet de race die ik graag had willen zien in de series.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 Uh, maar ja, dat is toch iets wat ik niet goed gedaan heb blijkbaar. Want anders uh, zijn we niet de seconden langzamer. En uh, ja, dat is echt uh, kijken naar, uh, af evalueren en kijken wat er beter kan. Precies. Uh, heb je voor jezelf al een idee van waar de verbeterpunten zitten? Nou uh, die tweede <laughs> Ja, nou ja. Ik, uh... We zitten hem in het keren, hè? Dat is uh, eigenlijk traditioneel een moeilijk punt. Ja, ja, nou het starten een keer is traditioneel moeilijk. En, uh... Maar mijn kracht was altijd die tweede En Ja, daar laat ik het nu volledig liggen. Um, ja, daar, dat moet beter. Het is natuurlijk opmerkelijk dat je een jaar geleden wel in staat bent om uh, ja, bij de echte wereld op zeg maar, mee te doen. Het is toch gek eigenlijk dat, dat dan ineens afbrokkelt? Ja, ja goed, ik heb een, natuurlijk een raar seizoen gehad. Uh, in die zin dat ik in januari ben ik volledig weer gaan trainen Maar goed, dat was een bewuste keuze. En uh, ik, ik, ja, ik dacht gewoon dat ik, dat ik echt goed in vorm was hier en dat ik echt een harde tijd neer kon zetten. Dat ik zeker in de buurt van mijn PR kon, zou kunnen komen, um, maar dat is niet gebeurd. Martin, neem ons eens even mee in het wat langere traject. Hij heeft natuurlijk na de Spelen een tijdje vrij afgenomen. is weer gaan trainen, in januari meen ik. Hè? En uh, ja, vervolgens staat hij hier. Was het misschien toch allemaal wat te kort dag? Ja, weet ik niet. Uh, dat denk ik eigenlijk niet. Wellicht voor een 200. Hè? Dat heb ik in de, in de voorbeschouwing ook wel een beetje aangegeven. Van, nou, we hebben op dat vlak uh, wel iets minder gedaan en kunnen doen dan het jaar daarvoor. Nou moet je dat ook niet altijd letterlijk nemen. Hè? Van, uh, als, je, als je wat minder doet, dan zal het ook wel minder gaan. Dat is denk ik absoluut een flauwekul. Maar voor een 100, in mijn beleving, en ik denk ook in zijn beleving, uh, was hij hier in staat om zijn PR aan te scherpen. Uh, nou, Dat is duidelijk niet gebeurd. Nee. Uh, want je zou zeggen, als je het ene moment vijfde wordt op de Olympische Spelen op 800ste van een podium. En je zag zo door het ijs, dan heb je toch ergens iets niet goed gedaan. Ja, nou, ik denk dat dat ook een terechte conclusie is. Alleen ik kan nu nog niet beantwoorden wat er dan niet goed is gegaan, behalve de race. Neem je jezelf dingen kwalijk? Ja, dat ik niet hard is om. Ja, dat is simpel. Maar hè, het hele traject? Um, nou, nee, wat ik zeg. Ik, ik, heb echt, ik ben echt beter bezig dan, uh, dan, uh, dan vorig jaar. Uh. En toch zie je dat het zich niet uitbetaalt. Ja, dus uh, ja, dat, dat moeten we gewoon goed evalueren. En, uh... Maak je je zorgen? Nee, nee, nee ja. natuurlijk. Dit is niet leuk. Dit is zeker niet leuk om, om, om, om mee te maken. En uh, dat was die 200 ook niet. Um, maar ja, uh, ik hoop dat het me sterker maakt. Ja, laten we het hopen. Dan heeft het dan nog zin gehad. Sebastian Verschuren was dat tegen Edwin Cornelissen. De Nederlandse die hebben tijdens dat WK in Barcelona verloren... van de Verenigde Staten voor de formatie van de bondscoach. Marguerite rest na de 11-12 nederlaag. Alleen nog de strijd om de zevende plaats in de aanloop naar de WK. Speelde Oranje vriendschappelijk tegen die Amerikaanse vrouwen. Toen wonnen ze. En dit keer dan de VS in de tweede en derde periode afstand. En dat werd dus niet meer goed gemaakt. Nederland speelt vrijdag tegen Canada. Dat van de ontroonde titelverdering... Griekenland verloor. Ja, in finale op een wk zwemmen zoals nu gaande is in Barcelona... komt het natuurlijk allemaal op details aan, dat hoorden we net al. Starten, keren, finishen, allemaal facetten... die je als zwemmer tot imperfectie moet beheersen... om een gooi te kunnen doen naar de medailles. Maar wat zijn nu de do's en de don'ts? Vanaf vandaag, vier avonden in Langs de Lijn... een spoedcursus wedstrijdzwemmen door Jacco Verharen. De kunst van het wedstrijdrace in vier delen. Take your mark. Vandaag de start. Hoe cruciaal? Nou ja, een, een goede start kan heel cruciaal zijn. En eigenlijk, uh, het is niet alleen de start, dus hoe je van het blok weggaat, maar vooral ook hoe je in het water komt en wat je daarna kunt, bijvoorbeeld het onderwater zwemmen, wat bij Ranomi natuurlijk een ijzersterk wapen is. Uh, en daar kun je echt verschil maken. Dit is goed. Een goede start is, uh, uh, dat begint met een goede bloktijd. Dat is de tijd van het signaal tot het verlaten van het blok. Die wordt ook altijd geprojecteerd. En die moet ergens rond de 17e zijn. Dat, dan heb je een, uh, een uh, scherpe start. We kennen natuurlijk bij het zwemmen maar één start. Dus, dus uh, je krijgt geen tweede kans. Valse starts kennen we eigenlijk niet meer. Uh, of het moet in de startprocedure een keer misgaan. Dus dat wil zeggen dat je scherp. Moet zijn, maar wel heel zeker moet zijn. Dus ik vind 17e altijd een heel mooi uitgangspunt. Nou, dan krijg je te maken met de afzethoek. Die moet zoveel mogelijk naar voren gericht zijn. Uh, vervolgens krijg je de vluchtfase. Nou, als je afzethoek goed is, dan kom je ook uh, vlak in het water. En dat in het water komen dat is echt cruciaal omdat je er daarvoor moet zorgen dat je met zo min mogelijk weerstand in het water komt. We noemen dat de dive in one hole. Dus het duiken door één gat en dat gat moet zo klein mogelijk zijn. Waardoor je zo min mogelijk uh, luchtweerstand en waterweerstand meeneemt. En dan schiet je echt naar voren. Dit is fout. Nou, een typische fout bij het starten is wel de landing. Dat je, dat je benen plat op het water vallen. Waardoor je heel veel weerstand meeneemt in je race. Dat, daar is zwemmen uniek in. Dat het, aan het begin van de race heb je altijd de hoogste snelheid. Die kun je zwemmen nooit halen. Nou, dus je kunt je voorstellen, water geeft heel veel weerstand, veel meer dan lucht. Uh, dus op het moment dat je daar plat valt, dat je, ja, dat je heel veel snelheid verliest. Dat u het weet, dat was aflevering 1 van de cursus door uh, Jacco Verharen. Zometeen bellen we met Foppe de Haan om met hem te praten over de aanstelling van Gaston Sporen als tijdelijke algemeen directeur. En we bellen met uh, Oranje Watcher Bas Tichler over het feit dat Wesley Sneijder zomaar niet in de voorselectie zit. Hoe kan dat nou? Louis Brothers en Long Train running. Gaston Sporen is de tijdelijk algemeen directeur van Heerenveen. Hij is benoemd op voordracht van de eerdere Raad van Commissarissen... van de Friese Club. Alles moet anders bij de club. Het bestuursmodel, de directie en niet in de laatste plaats. De sfeer. Oftewel, Heerenveen moet weer Heerenveen worden. Morgen gaat Sporen aan de slag. Eerder vandaag zei u op Radio 1 wat hij precies gaat doen. Ik ben met Marco van Basten uh, en uh, dan zullen we eens eventjes even uh, ja, uh, de selectie vanaf uh, dolman tot en met uh, de linkerspits doorlopen. Uh, kijken wat er gaande is. Uh, we zitten natuurlijk nog in een situatie dat het transfervenster nog helemaal open is. Dus er kunnen nog allerlei dingen gaan plaatsvinden in, uh, in de periode augustus.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 Ja, en misschien is er bij Heerenveen dan wel weer een plek voor de Corrivee, Riemer van der Velde en Foppe de Haan. Ja, bij de heer zijn we zeer bekend. En ik moet ook zeggen dat ik me altijd erg verbaasd heb over het feit dat uh, hun koopmanschap en vakmanschap de afgelopen tijd uh, niet uh, voldoende benut is. Dus uh, datgene wat vorige week ook werd aangegeven in het rapport van Koopmans en Fase, uh, dat er beide iconen van waarde kunnen zijn op het technisch beleid... Uh, ik kan u echt verzekeren dat ik uh, bij de mannen op zeer korte termijn uh, spreek. en ze uh, ja, gebruik maak van datgene wat ze goed in zijn. Kaston Sporra. We hebben contact met uh, Foppen De Haan. tot voor kort jarenlang actief bij de club. Foppen, goedenavond. Goedenavond. Ben je al gebeld? Ik ben vandaag naar het geweest. En, uh, en daarna heb ik kaatsen gekeken. Maar de drukke daar in Friesland. Hè? Ja, ja, dat geloof ik. Ja. Uh, uh, maar goed, je gaat wel gebeld worden. Uh, zover is wel duidelijk. Dat heeft uh, Gaston Sporre zojuist uh, ook uh, gezegd. Dat heb je me horen zeggen. Uh, wat voor rol zou je kunnen spelen en willen spelen bij Heerenveen? Nou, ik wil, uh, ik wil uh, uh, ook niet veel doen. Wat uh, ik heb. Uh, al genoeg gedaan in mijn, uh, in, mijn, uh, in mijn leven. Maar ik wil best wel helpen om, uh, om het uh, weer goed voor elkaar te krijgen. Nou ja, en, en dus uh, uh, wil ik dan wat met me mogelijkheden filosoferen. Wat, wat is mogelijk, wat, wat is binnen mijn tijdsbestek van misschien één of, of, of twee dagen in de week mogelijk. En hoe doen we dat dan? Nou ja, en, en ik deed dus voordat ik stopte, deed, de, de, was ik dus actief in de jeugdopleiding. En in de opgang van jeugdspelers naar, uh, naar over... Uh, dus in extra begeleiding en zo. En ik moet zeggen: dat vond ik mooi werk. Ja, nou ja, en uh, als ze uh, als dat nu nog uh, zinvol vinden, dan, dan wil ik dat wel weer doen. Dat, ja. dat, dat is best zeker. Ja, dus de jeugd en de jeugdtrainers begeleiden. Ja. Ja. Wat de rol van uh, Riemann van der Velde betreft, dat refereerde je er net heel kort al aan. Die heeft al aangegeven niet echt veel te willen doen. Hè? Die uh, wil gewoon genieten van, op een andere manier genieten van het leven, om maar zo te zeggen. Zie je nog wel een adviserende rol voor hem weggelegd? Ja, dat moet Riemann zelf weten. Hij is wijs en oud genoeg om dat te weten. Ja. Ja, volgens mij wil hij best ook nog wel wat doen in scouting en in een soort technisch platform meepraten. Maar niet meer bestuurlijk, dat is wel helder. Nee, maar zijn kennis moet gewoon niet verloren gaan. Daar zijn we het wel over eens. Dat vind ik ook. Maar daar heb ik ook niet de indruk van, goed, dat moet ik zelf bevestigen. Dat weet ik niet. Precies. Er wordt gesproken over personen met een heer Veenhart die de club weer terug moeten brengen daar waar het hoort. Uh, nou, dan wordt jouw naam genoemd, wordt die van uh, Riemer van der Velde genoemd. Zijn er nou nog meer mensen met een echt Herenveenhart waarvan jij zegt van nou die, die zouden wel waardevol kunnen zijn? Oh, jawel. Ik vind ook zeker dat het heel goed is dat het uh, spoor is gekomen, het spoor is gepokt en gemareld. En er is een man die niet, uh, niet snel in paniek is, hij kan goed organiseren, dus dat, dat is hartstikke prima. Ja, en er zijn in, in, in, in, eigenlijk is Heerenveen hartstikke sterk, maar als je de mensen kent, dan zijn de, de, de aanvoerders van de supporters, de supportercoördinator, maar ook sommige sponsors, die hebben echt een Heerenveen hart en die zijn enorm betrokken. Nou ja, en dan, en dan is de kwestie dat je, dat je de goede mensen op de goede plaats krijgt. Nou ja, en, en er zijn ook wel een paar oud-voetballers die echt wat voor Heerenveen kunnen betekenen. Dat is geen enkel probleem, denk ik. Ja, noem er eens twee. Namen. Ja, van die nee. oud voetballers? Nee, dat doe ik niet. Nee. Ik ga niet op, op Sporos' stoel zitten. Nee. Nou ja, goed. Ik kan me wel voorstellen dat je in het gesprek met Sporos wel die namen gaat laten vallen. Het zal ongeveer in orde komen. Ja, ja. Denk ik denk wel. Ja. Ja. Ja. Tot slot, Foppen, is vandaag de eerste stap gezet naar herstel bij Heerenveen. Maar dat was al eerder, dat was vorige week al. Hè, met het rapport en met uh, de komst van, uh, van uh, ook een tijdelijke raad van commissarissen. Het zijn drie uh, hartstikke goede mensen. Uh, die ken ik ook wat beter. En toen dat, dat, dat hoorde dacht ik van dat is goed. Nou, nou, sporen. En, en, en, en sporen weten ook wel van, want... En, nou, en, en, overal waar ik kom... zeggen mensen dat het gaat nou weer de goede kant op gaat. En, en, en er is nog niks gebeurd. Maar dus dat gevoel dat begint te komen... en dat is goed. Dus, dus ik denk dat, dat het redelijk snel weer op zijn plek valt. Goed, dankjewel, je Foppen. Oké, okay, graag gedaan. Het is drie minuten... Voor half elf, dat was uh, Foppe de Haan. Wesley Snijder zit uh, niet in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal... voor de oefening in de land tegen Portugal. Die wordt gespeeld op 14 augustus. De bondscoach Louis van Gaal nam de middenvelder van Galatasaray... eerder al een aanvoerdersband af. Nu dus geen plek in de voorselectie. Contact met Bas Tegler, Oranje oranjewatsje Dag Bas, hoe opmerkelijk is dit? Ik uh, keek er wel een beetje van op eerlijk gezegd. Om de ene simpele reden dat uh, nadat zijn aanvoerdersband afgenomen was... Hè, rondom die Azië-trip... Iedereen dat heeft uitgelegd, nadat Van Gaal had gezegd hij is niet fit, als een soort ja, waarschuwing. Het is twee voor twaalf, doe nou je best en zorg er nou voor dat je fit wordt, want anders kom je in de problemen. Um, en ik had eerlijk gezegd verwacht dat het daar wel even bij zou blijven en dat hij er nu gewoon bij zou zitten. Al was het maar om het feit dat hij nou in de tussenliggende periode, waarin alle competities hebben stilgelegen, ook niet heeft kunnen bewijzen of hij nou fit is of niet. Ja, dus er is niks veranderd. Dus uh, uh, zou je kunnen zeggen misschien een tweede wake-up call, maar op basis waarvan dan? Dat is precies mijn gedachte, want een tweede wake-up call is het zeker. Maar inderdaad op basis waarvan dan, want de situatie is niet gewijzigd. Sterker nog, ik heb de indruk dat Sneijder in de afgelopen jaren heel erg zijn best gedaan heeft om in de vakantie vooral feest te vieren. En dat we nu toch overal foto's zagen opduiken dat hij uh, aan het hardlopen was en aan het trainen was en probeerde fit te blijven. Uh, dus ja... Ik, ik maar zeggen, dat heeft niet geholpen voorlopig. Ja, en dan kan je je ook afvragen waarom je eigenlijk mee moest of ging naar Indonesië. Dat is de volgende vraag en ook daarop moet ik het antwoord schuldig blijven, want ook dat weet ik niet. Ik kan me wel voorstellen dat Van Gaal toen heeft gedacht... ik moet iemand die eigenlijk mijn aanvoerder is geweest in een persoonlijk gesprek uitleggen... dat hij dat voorlopig niet mee is. En als je dat in een persoonlijk gesprek wil uitleggen, dan zou je hem op moeten roepen. Zo simpel is het nou helemaal. Um, dus dat begrijp ik. Maar ik had hem dan nu toch ook bij de groep genomen. Dat had ik dan toch logischer gevonden. Nou is het natuurlijk een voorselectie. Hè? Nou is het al eerder voorgekomen dat iemand die niet in de voorselectie zat... uiteindelijk wel in de, in, in de selectie kwam. Um, hoe groot acht je de kans dat uh, Sneijder alsnog in de selectie wordt opgeroepen? Uh, possible but not likely, zoals de Engelsen zeggen. Het kan. Uh, het is inderdaad wel eens voorgekomen. Vaker is dat trouwens het geval op het moment dat andere spelers afzeggen... of geblesseerd raken om wat voor reden dan ook niet kunnen dan uh, komen er plotseling weer andere mensen in beeld. En dat zou in dit geval met snijden natuurlijk ook zo kunnen zijn. Um, het is ook wel eens een keer voorgekomen dat dat niet het geval was... en dat er ineens toch iemand bij kwam die niet op het voorlopige lijstje uh, heeft gestaan. Dat is, nou ja, echt hooguit uh, één of twee keer, sinds ik, oranje volg. Is dat voorgekomen? Dus het kan lijkt me heel klein, maar het kan. Um, maar evengoed, de wake up call zal er niet minder om zijn, denk ik. Nog één opvallende naam tot slot. Paul Verhaag. Wie? Paul Verhaag, inderdaad. Ja, ja dat is grappig ik uiteraard... mensen die het voetbal volgen weten wie dat is. Uh, maar ik riep dat hier vanmiddag ook tegen wat mensen. En die zeiden, hè, die. En die zijn natuurlijk vergeten dat hij bij Vitesse... eigenlijk best een hele behoorlijke verdediger was. Dat hij ook nog wel bij een aantal clubs uh, op het lijstje heeft gestaan. Ik weet het van Basten altijd wel gecharmeerd van hem is geweest. Volgens mij heeft Trenton nog wel een keer op het lijstje gehad. Uh, hij is naar Duitsland gegaan. Daar heeft hij eigenlijk een paar jaar wat onopvallend rondgelopen. En heeft daar uh, in de afgelopen maanden het afgelopen seizoen eigenlijk best goed gedaan. Ja, die krijgt dan een keer een kans. Dat geeft wel aan dat men uh, in Zeist eigenlijk rechtsachter nog steeds niet helemaal weet wat ze nou willen. Want ze zijn denk ik over Janmaat heel tevreden. Maar uh, ja, mocht hij een keer wegvallen, met Van der Wiel is het huilen met de pet op. En met Van Rijn is het de ene keer wat beter dan de andere keer. Dus ik denk dat ze gewoon blijven testen in aanloop naar dat wereldkampioenschap. En dat is voor spelers als Van Hagen een mooie kans. En dat gebeurt met andere spelers ook. Want straks kun erop wachten dat ik noem maar iemand als Alexander Buurtner. Uh, als linksbekkers een keer mag meedoen om te laten zien wat hij kan. Ja. Nou, we gaan het zien. Dankjewel, uh, Bas Stigler. Over uh, Oranje, zometeen nog meer voetbal. Want we waren vandaag bij de voorzitter van uh, FC Twente op de koffie... bij uh, Joop Munsterman, om eens even te horen... hoe FC Twente eigenlijk het nieuwe seizoen ingaat. Tot straks. is je het stemmetje van de Bronsgebied Laura Jansen was dat en haar versie. Goed, het is vijf over half elf. NOS langs de lijn. Um, hij is pas 18 jaar. Een fenomeen op twee wielen. Dan weten de liefhebbers wel dat ik het over uh, Jeffrey Hellings heb... uit het Brabantse Elsendorp. op weg naar zijn tweede wereldtitel motocross op rij. Een prestatie die nooit eerder is geleverd door zo'n jong iemand. Van de 26 marsjes die verreden zijn dit seizoen... verloor Hellings er slechts twee de wereldtitel ligt zondag in het Tsjechische loket voor het oprapen. Vandaag trainde hij voor het laatste in Nederland in Geldermalsen. Een, een reportage hoort u van Sebastian Timmerman. De fotografen schieten hun plaatjes en Jeffrey Herlings poseert rustig deze middag. Hangend op de knal oranje crossmotor, waarmee hij één is zodra hij de baan oprijdt. Vandaag om een beetje ritme op te doen, rustig aan doen richting het komend weekend. Het is gewoon een beetje bijhouden en. Uh een beetje perfit te blijven en uh, ja, gewoon een beetje met een motor blijven rijden en uh, verder eigenlijk niks. Een beetje spelen eigenlijk als het ware. Een beetje spelen, toch nog een keer 40 minuten rijden. Uh, dat is ook de duur van de wedstrijd op zondag. En uh, ja, verder eigenlijk ja, een beetje spelen. En dan wordt het half vier, gaat de crossbaan in Geldermalsen open en kan het spelen beginnen. Op weg naar zondag, de druk neemt toe. Het begint te komen, zal ik het zo zeggen. Het begint te komen, maar uh, ik heb afgelopen nacht nog perfect geslapen. Dus uh, met nog weinig last van. Vorig jaar was het erger. Eerst ziet het altijd, uh, altijd een stuk moeilijker en weet niet waar, waar je te verwachten staat. Maar uh, dit jaar wel. Ik heb het vorig jaar eens meegemaakt. Ik weet wanneer hectic het gaat worden. Maar uh, ja, ik kijk er enorm naar uit en uh, ja, hoop, hoop op goed nieuws daar. Is de beleving dan in dit jaar? Heel anders dan vorig jaar. Ja, vorig jaar werd ik zelfs op Poort nog redelijk emotioneel. En, uh, normaal kan ik me eigenlijk nooit. Uh, ja. Ja, ben ik, ben ik zo, echt totaal helemaal niet? Dus, uh, ja, afgelopen, afgelopen jaar werd ik wel emotioneel. Maar uh, ik denk dat DR al een stuk minder gaat zijn. Ik heb het DR iets minder af moeten werken. Uh, vorig jaar zat er veel meer strijd in de competitie. En uh, ja, DR een stuk minder. Dus uh, ik denk dat DR al minder, minder gaat zijn. Mij wordt nooit niet saai. De makkelijker, de beter voor mij. Uh, ik win liever met mijn minuut voorsprong bij dan met mijn vijf seconden. Dus uh, ik, ik weet niet of het, of het saai is. Uh, ik denk dat ik de jaar gewoon mijn kop en schouders bovenuit heb gestoken. Maar uh, ja, ik heb er heel veel plezier in gehad heel het hele jaar. Uh, we zijn uh, drie vierde deel onderweg nu en uh, ik kan nu al het kampioenschap beslissen. Dus uh, ik mag zelfs dit weekend uh, als ik het uh, niet fout op negen punten inleveren. Dus uh, ik heb de jaren geen enkele wedstrijdpunt in hoeven te leveren op willekeurige rijer dan ook. Dus uh, het zou raar moeten gaan, zou ik het dit weekend wel moeten doen. Maar uh, we gaan er van het beste uit en hopen uh, ook met titel naar huis te kunnen gaan. Dat moet dan de bekroning zijn op een super seizoen waarin Herlings menig record heeft verbeterd. Ja, uh, afgelopen weekend de record van Steven Nevers uh, verbeterd eigenlijk. Ik had uh, 12 gp's in één jaar achter elkaar, gewon. ik had 13. En uh, ja, de, uh, enkele GP's terug. Het record van Dave Strijbos was er aangegaan, gelukkig, met 27 GP-overwinningen. Ik heb er ondertussen, geloof ik, 29. En uh, ja, hopelijk dit weekend tweede wereldtitel. Uh, John van den Berg evenaren. Over John van den Berg gesproken, die was er ook vanmiddag. En kwam Herlings toch nog even plagen? Ja, ja, ja. Eigenlijk drie. Ik heb er vier. Hoezo vier? Ik heb meisjes heb... dat zijn erenlijst nog net ietsje groter is dan die van Herlings. Het plagen hoort bij hun onderlinge band. Van den Berg ziet ook dat Herlings rustiger is geworden dit jaar. Vorig jaar liet hij zich nog wel eens verleiden tot verbale oorlogjes. Naast de baan, met concurrenten, zelfs met zijn teammanager. Dat alles blijft dit jaar achterwege. Nee, maar ja goed, jongens 17 jaar op dit moment. En uh, staat ver voor in het wereldkampenschap, verdient bakken met geld. Dus iedereen staat voor hem klaar. En als het dan even tegen zit, dan ga je je anders gedragen. Maar goed, heeft hij van geleerd. En dit jaar is hij echt uh, op de goede weg. Het gedrag is hij goed. Ben dus, uh... jij dan ook iemand die als je hem dan tegenkomt even tegen hem zegt, uh, Jeffrey let er nou eens op? Ja, natuurlijk. Ik heb hetzelfde meegemaakt vroeger. Dus, uh, dus het is eigenlijk ja, het is precies hetzelfde meegemaakt vroeger. En dan ga je op een gegeven moment anders. Ben je een beetje anders. ieder van je klas staat. Alles kan, alles mag. Je kunt kopen wat je wil. En dan is dat toch moeilijk. Maar dan moet toch iemand jou ja, proberen om allebei de voeten op de grond te zetten. En, uh, ja, maar hij is nu wel goed bezig. Dat heb we echt van geleerd volgens jaar. We hadden een beetje een, een, een liefde en dan weer een haatrelatie, maar uh, de laatste twee jaar is het een stuk verbeterd. Uh, we zijn zelf goede vrienden geworden en, uh, en dat moet ook. Als je al vijf jaar met elkaar werkt, kan je niet alleen, alleen werken, dus je moet ook een beetje vriendschappelijk blijven. En dat is de afgelopen tijd uh, een hele stuk verbeterd. Met meer rust in zijn lijf, het beste materiaal en de klasse... gaat zondag in Tsjechië op jacht naar wereldtitel nummer 2. Ik heb een valpartij de jaar meegemaakt waarvan de gemiddelde mensen... Uh, toch enkele weken tot maanden niet meer kan crossen. En uh, ik de dagen na dat ik weer uh, GP moest, uh, moest en kon rijden. En uh, natuurlijk stond er ook mijn, mijn kop en schouwers bovenuit. Ik heb er ik kan niet zeggen hoe dat het komt, maar uh, ja, het is, uh, ja, ik weet het gewoon niet. Ik, ik, ja, ik steek gewoon bovenuit en ik heb er geen woorden voor hoe of waarom dat kan. En daar gaat hij. Jeffrey Hellings op twee wielen, 18 jaar slechts. En uh, komende zondag dus wereldkampioen. Begin deze maand zorgden beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meuzen... voor een daverende fractie door de verrassing door de wereldtitel te veroveren. En deze week staan ze weer in het zand bij de Europese kampioenschappen. De wereldtitel zorgt wel voor hoge verwachtingen natuurlijk. Niet alleen bij de spelers zelf, maar ook bij technisch directeur Bert Goedkoop... en de bondscoach Gijs Ronnes. Het power volleybal. dat de wereldtitel opleverde... moet ook voor Europees succes gaan zorgen. 2016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 Ja, en daardoor besef je het elke keer weer ja, wat een geweldige prestatie we daar in Polen hebben geleverd. Maar aan de andere kant is het gewoon weer een nieuw toernooi uh, hier in EK. is gewoon een belangrijk toernooi voor ons. Dus uh, ja, we staan gewoon weer op nul en uh, vanaf deze eerste wedstrijd uh, weer vol aan de bak. Pet goedkoop. Jij moet hier als een uh, soort van trotse pauw rondlopen. Nee, nog niet. Dus we hebben gewoon weer een nieuw toernooi. Dus, uh, het is leuk dat we wereldkampioen zijn geworden met een team. Maar het leuke van Bietse Molland is dat het bestaat uit meerdere teams, zowel dames als herenteams. En de WK hebben nou niet geweldig gespeeld met dames. Dus zitten hebben altijd een zorgenpunt ook. Ik hoop dat we hier beter doen met de dames. Maar toch die prestatie van een maand geleden. Het heeft de sport wel weer even in Nederland op de kaart gezegd, hè? Ja, maar voor ons was dat niet. Ik bedoel, het was een, op zich wel onverwachts. Maar je bent natuurlijk wel zeven jaar aan het werk met een aantal teams. Op een gegeven moment komen die resultaten wel. Het heeft het wat verder op de kaart gezet, maar... Het is een sport, heel simpel. Het leukste aan laatste prestatie. We staan hier gewoon weer op een EK en dan starten we starten weer opnieuw. Nou, hij scheelt hem uit. Hij zag hem ook uit. En dus is het 19-16. Ik kan me ook voorstellen dat het ook, uh, die, die, die, die prestatie van een maand geleden, voor juist extra druk, andere druk zorgt. Iets wat jullie nog niet kenden tot voorheen. Nee, dat klopt wel. We staan hier dan uh, tweede geplaatst. En... Uh, ja goed, iedereen kijkt nu naar ons, uh, iedereen houdt ons in de gaten. Maar ik bedoel, dat is, ja, daar doe je het toch voor om zo hoog mogelijk op die ranking te staan. En, uh, nou ja, we doen heel veel krachttraining om zoveel mogelijk druk op die schouders aan te kunnen. Dus uh, dat komt helemaal goed. Gijs Rondens, wat is power beach Volleyball? Ja, waar nou ik naar nou heb gekeken is uh, wat is de kracht van mijn spelers is. Nou, we zijn groot, sterk, dus we moeten spelen met, uh, met onze kracht. En dat is dat we lang zijn en uh, veel power hebben. Dus we smashen de bal heel hard en hoog. Is, is dat het nieuwe volleybal? beachvolleybal? Uh, voor ons wel, ja. Voor ons wel. Maar wij zijn in Nederland ook lang en sterk. Dus dat is, dat is wel een basiskracht van Nederlanders, volgens mij. Maar niet, dat geldt niet voor de hele wereld. Maar bewijst het WK bijvoorbeeld niet dat de concurrentie, dus de andere landen, daar wel mee zullen moeten gaan? Ja, ik hoop dat ze het niet doen. Maar uh, wij denken wel dat dat het nieuwe beachvolleybal is, ja. Ja, kijk, je hebt uh, nog steeds een hoop kleine spelers rondlopen. En, uh, ja, we gaan, uh, wij zorgen ervoor dat die uh, ja, gewoon steeds minder in het beachvolleybal uh, ja, hun ding kunnen doen. Maar aan de andere kant, ja, uh, dit is gewoon nu onze methode. Wij zijn gefocust op ons eigen spel. En, uh, ja, het is gewoon echt een gave manier van spelen. En heel veel mensen zijn ook heel enthousiast over. Die vinden het gewoon heel spectaculair. En, uh, ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Aanval voor de Brazilianen. Overgenomen door Brouwer en Meeuwse. Deze bal, hij zit er nog aan, maar verdwijnt vervolgens in de tribune. Dan komt hij binnen als wereldkampioen. Uh, hoe lastig is dat voor jou als coach? Ja, we zijn, zijn heel erg bezig met, met het spel. Het spel verbeteren. Uh, en dat doen we nu ook. En we, uiteraard hebben we hier een, een, een resultaatdoel, we willen medaille winnen. Uh, maar zijn we zijn met name bezig met het spel verbeteren. En verder kijken we niet zozeer naar tegenstanders, maar we kijken meer naar ons eigen spel. Uh, en we zijn heel kritisch, ik ben heel kritisch. Dus ik, uh, ik denk dat ik de jongens ook wel met uh, beide benen op de grond haal. 2K heeft ons uh, een hele boost gegeven, heel veel zelfvertrouwen en dat nemen we wel mee. Maar zoals ik al zei, uh, ja, dit is gewoon weer een nieuw toernooi en we staan gewoon weer op nul. We moeten het gewoon weer opnieuw laten zien. Uh, ja, kijk, het zou natuurlijk fantastisch zijn uh, om opnieuw zo'n titel te halen. Maar wij denken niet te veel aan resultaten, we spelen punt voor punt. Wedstrijd voor wedstrijd. En uh, ja, zo gaan we dit toernooi gewoon het hele toernooi spelen. Beachvolleyballer Alexander Brouwer, wereldkampioen. In een bijdrage van Matthijs Westraten. <middels> For fears and everybody wants to rule the world. Onder voorzitter Joop Munsterman groeide Middenmotor FC Twente uit tot een topclub in Nederland. Maar na het kampioenschap van 2010 raakte de club juist steeds verder verwijderd van die top van de eredivisie. FC Twente mag komend seizoen zelfs niet eens Europa in. Met Chad vertrok bovendien opnieuw een van de smaakmakers uit Enschede. Terwijl de aankopen niet tot de verbeelding spreken. Aan Joop Munsterman de vraag hoe de club er nu eigenlijk voor staat. Wij staan zoals wij altijd staan aan het begin van de competitie. de aandacht gaat naar Ajax, keer kampioen en een mooi beleid. Naar PSV, dat blijkbaar opeens heel goed ja. kan voetballen. Met naar Feyenoord met de jeugd. We zijn Twente een beetje kwijt. Nee, ik vind het wel terecht. Kijk, als je kijkt naar uh, Ajax met een begroting van 100 miljoen. PSV met een begroting van 100 miljoen. Ja. Dus wij hebben 45 miljoen, net zoveel als Feyenoord. Dus ja, ik vind het wel heel normaal. Kijk je nu wel eens naar mei 2010. Ja, ik zie je ik, dat ik, nog iets. Ja, dus ja. dat, dat gevoel hier. Ja, nee, ik, ik, ik zie dat heel goed. En. Uh, en en ik heb toen ook al meteen volgens mij ook tegen jou gezegd, euh, nou dit wordt nog wat voor FC Twente. We zijn nu wel kampioen, maar dat zijn wij, terwijl wij eigenlijk als club. Is de totaliteit niet klaar zijn om, om, om kampioen te worden. Maar we zijn het geworden en we moesten ook, wij wilden ook graag. En, uh, en waarom? Omdat wij een stadion aan het bouwen waren. Wij wilden van, van, van een, zeg maar een club toch wel een, een, een van de topclubs worden. Ik zeg niet een van de topclubs, maar wel bij die toppenboren. Een jaar later wordt je tweede in een leuk seizoen. Ja, is er zelfs een huldiging hier. Ja. En zeg jij voor camera, begroting gaat naar 40, 45. Ja. Het is inderdaad zo dat Twente zich nu bij de top drie definitief gaat nestelen. Nou, ik weet niet of ik dat. Jij ja, hebt het gezegd. zo gezegd. Maar nou, dat ja. kan, maakt maar dat... ook niet zoveel nee, uit. Nee, maar dat, maar dat was er, dat gevoel was er en dat wilde je. Nee, maar dat wilden wij ook. En dat zullen wij ook altijd willen. Hè. Dat zal ook altijd onze ambitie zijn. Maar ambitie is iets anders dan, dan realiteit en doelstelling. Doelstelling kan ik zijn, maar je ambitie kan, kan hoger liggen. En ik vind ook dat je een hoog ambitieniveau moet hebben. Maar als, maar. Dan, als er een andere realiteit is, dan, dan heb je daar gewoon mee te maken. Is de realiteit. Probeer het eens uit te leggen. Zit FC Twente in financieel zwaar weer? Nee, dat is zo volstrekte onzin. Want je, je verdient geld aan transfers. Ja. Waar gaat dat geld naartoe? Nou, je hoef je vrienden... niet helemaal precies allemaal te weten. Nee, nee, nee, maar waar nee, gaan maar die kan... 10 miljoen nee, je naartoe? Ik kan het in grote lijnen wel zien. Ja. Allereerst moet ik altijd zeggen, het lijkt allemaal wel mooi. Kijk, je moet altijd wat in de media staat. Ik trek er altijd 30% vanaf. Whatever. Whatever. Tussen de 80, maar dan, waar gaan die miljoen maar dan, naartoe? Maar dan is het zo dat jij natuurlijk nooit in één keer... Want zo is het nou eenmaal. Je krijgt nooit 10 miljoen in één keer. Het zijn altijd installments of zeg maar, termijnbetalingen. Dus dan krijg je een keer 2,5 miljoen. Daar moet jij dan wel weer nieuwe spelers verkopen. Niet, dat doe jij dan, probeer jij dan ook maar op dezelfde basis te doen, dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar wat we met z'n allen vergeten, volgens mij staat hier een stadion. Dat heeft 65 miljoen gekost. En ik kan je zeggen, en daar ben ik, zijn wij ontzettend blij mee... na nou, dit jaar zit daar nog maar 30 miljoen hypotheken op. We hebben wel 35 miljoen afgelost in die paar jaar. Dus ja, noem, noem, mij, noem mij één bedrijf dat het heeft gedaan. Dus je, je investeert het geld wat je, wat je verdient ook weer... dat zit hem gedeeltelijk in stenen. Dat zit hem ook in stenen, maar met één bedoeling. Als jij terug bent op een normale hypotheek... Hè, dan heb je eigenlijk per 1 miljoen aflossing... heb je straks 120.000 meer voor het voetbal te besteden. Dus uiteindelijk, uiteindelijk nestelt FC Twente zich met dat bedrag vast in zo'n top 5, top 6. En daar gaat het ons om. En toch is Twente even weg... Of zo. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, nee, maar daar ben ik wel Je bent geen een titelkandidaat. Nee. Wat, wat gebeurt er als Ajax opeens Tadic wil halen voor 7 miljoen? Heb je geld uh, nodig? Ja, Tadic gaat niet weg. Niet er, weg. Wordt, er wordt hier niets verkocht. Hier. Je hebt het geld niet nodig. Nou, absoluut zeg, maar. zeg nooit, nooit. Nee. Laten we dat even wel, maar, laten we wel Joop, zijn. Wel heb als je als geld nodig of niet? Nee, absoluut niet. En maar Champions League miljoenen, dat wilde jij halen. Want dat heb je nodig, dat geld. Dat word je niet nu. Nee, maar dat hebben we niet nodig. We hebben geen Champions League geld nodig om FC Twente overeind te houden. Dat is ook. Waarom wij dit nu zeggen, van jongens, even rustig hè. We kunnen wel, we hebben geen Europees voetbal. Het scheelt je toch aan het eind, gewoon 3 miljoen euro. Twente nog eens kampioen of zo? Ja, maar ik bedoel, die ambitie heb je altijd. Die heb je ja, al als je die ambitie niet meer zijn. hebt. Nee, nee, ja, okay. nee, nee, dat denken wij niet. Dan moet binnen heel... vijf jaar? Nou ja, we zullen zien waar we over vijf jaar staan. Maar ik bedoel, laat niemand denken dat wij over vijf jaar gewoon weg zijn. Ja, Joop Man. Er gaat niemand weg, maar zeg nooit nooit. We gaan zien. Dan naar het uh, laatste onderwerp van vanavond. Uh, misschien heeft u het gezien, uh, die schoonspringers... die van zo'n 10 uh, toren afspringen, dat heeft u vast wel eens gezien. Dat zijn al waaghalzen. maar het kan altijd nog hoger... nog riskanter en nog spectaculairder. Barcelona heeft de primeur van het allereerste WK High diving. Het bestaat echt, en dat mag u letterlijk nemen, hoor. Duiken vanaf heel grote hoogte. Een reportage van Edwin Cornelissen. De haven van Barcelona... Daar verderop de boulevard met de, de vele toeristen. Hier een tribune en een stellage van 27 meter hoogte. Bovenop die stellage een platform. En daar staat eenzaam en alleen een man in een zwembroek. De rug gerecht, het hoofd omhoog, de armen gespreid. En hij laat zich vallen van de stellage. Maakt de salto een schroef, landt op zijn voeten. Met het bovenlichaam iets gebogen in de diepte van de zee. Duikers zwemmen naar hem toe. Hij komt boven water, steekt de handen omhoog ten teken dat het in orde is. En het zweet staat in de handen. Dit heet high diving. Een extreme vorm van schoonspringen zou je het kunnen noemen. Edwin Jongejans, natuurlijk Nederlands schoonspringt trots uit het verleden. Inmiddels als coach actief in Engeland bij het echte schoonspringen. Maar hoe kijk je tegen deze sport aan? Ik vind het geweldig. Wij kennen een van de jongens, jongens die springt die trein bij ons op de, op de 10 meter. Maar de sprongen die ze maken ja, en hoe lang ze in de lucht zijn. één uh, foutje en uh, je, je komt heel erg naar terecht. Je hebt al even zitten kijken bij de trainingen, het soort sprongen wat ze doen. Is het een beetje vergelijkbaar met ja, wat bijvoorbeeld een Tom Daly bij jullie doet van de 10 meter plank? Het zijn vergelijkbare sprongen. Ze doen sprongen waar ze in principe altijd hun ogen op het water kunnen, kunnen houden. Zo zijn de landingen op hun voeten. Ja, er zijn wat verschillen hè, met het normale schoonspringen, zeg maar. Uh, bijvoorbeeld de landing op de voeten, dat is uit veiligheidsoverwegingen? Ja, je kan niet, je kan niet op, je, op je hoofd landen, want dan, dan, dan, dan vliegen je armen eraf. <laughs> nee. Dat geloof is zo'n 80, 90 kilometer per uur dat je naar beneden komt. Een Jonge sport is het nog. Deze wagenholzen zijn voor het eerst vertegenwoordigd op een Fina WK. En een van deze wagenholzen staat nog beneden, man uit Tsjechië. Die dus weet hoe het is om daar 27 meter hogerop op te staan. Oh, het is scary, scary, scary feeling. Het is eng, het is doodeng, zegt hij. En toch, ja, je moet je sprong maken, het moet ook goed gebeuren. Maar als je op de edge van the platform bent, ben je gewoon ready to dive. You have it in your head and you just need to find the right power and just jump. En tegelijkertijd, het is natuurlijk toch ook gevaarlijk. If you are not tight enough, if you don't know how to make tight your body, it's really hard impact. Verkeerd neerkomen kan tot ernstige blessures leiden. Deze jongen heeft zelf ook wat een en ander meegemaakt. I had some crash in my chest, I got blood and also I twist my ankle on the water. En als je een bedlanding hebt, dan je een crash in je in mind. En dit takes een lange tijd om te recoveren. Klinkt dus niet echt gezond deze sport. Kees Rijn van de Hogeband zit in de medische commissie van de zwemmond, de FINA. Dat is wel riskant deze sport. Ja, alleen al door de snelheid en het feit dat als je niet goed landt... want ze landen dus met hun voeten en ze moeten proberen zo verticaal mogelijk erin te komen. Uh, mocht je uit balans zijn, ja, dan, dan krijg je wel een tik. Want wat gebeurt er als die benen een beetje uit elkaar zijn? Ja, dat is heel gevaarlijk. Dan gaan die benen uit elkaar en dan kan je, je bekken breken. Het kan uit elkaar gereten worden, als het ware. Ja. Zo, dat klinkt heftig. Dat klinkt ook heftig. Het, het gebeurt overigens niet. Uh, ik heb er geen voorbeeld van gezien, maar het zijn allemaal dingen die uh, je ja, in je gedachten moet hebben. Ja, uh, schouders ook een risico? Ja, je ziet dus dat ze met hun armen langs hun lichaam naar beneden gaan. Als hun, schouders, of als hun armen uitgespreid zijn, dan kan je je schouder uit de kom raken. Dat is toch eigenlijk gekke werk als je dat zo hoort? Nou, we moeten ook weer niet overdrijven. Dat heet extreem sports, hè? Ja, we, we weten dat we dat allemaal leuk vinden om naar te kijken. Ja. Ik vind het ook leuk om naar te kijken. En er is er weer één, hoor. Het zijn ook wel van die bluffmannetjes. Ze zwaaien naar het publiek, een beetje het vuistje, bravoure. Maar dan wordt het heel stil. Zal het weer goed gaan. En dan moet er toch weer iets van angst insluipen. Uh, oh, always, every time. How big a chance is there that you got a bad landing? Quite a lot of big chance, because you know if you are not focused proper on the platform, it, you can easily do the bad, bad uh, movement and this costs you a lot. Je kan een speld horen vallen en de spanning is voelbaar als hij daar met zijn rug richting het water staat bovenop dat platform. Hij haalt dus diep adem. En de is hier in ieder geval één, twee, drie. Drie tellen in de lucht en met de voeten in het water. Een explosie van vreugde na afloop bij het publiek. En je vraagt je af waarom? Omdat het een mooie sprong was of omdat het goed is afgelopen? Ja, spektakel is het wel te zien in de haven van Barcelona. Maar heeft deze sport ook toekomst? Wat denk jij, Edwin -Jongen Jans? Ik hoop dat, het, dat dit erdoor, ik denk dat het een stuk groter wordt en dat het, uh, en dat het gaat groeien. En dat, uh... En mensen vinden het natuurlijk hartstikke prachtig. En de, de, de, zo is het ook. Zal het ooit een bedreiging zijn voor het gewone schoonspringen? Nou, nee, ik denk dat we heel goed samen kunnen werken. Het is allemaal leuk, het is allemaal aardig. Ja, dat is echt genieten van de allerbovenste planken. Maar uh, kent u die mop van die verslaggever die uh, van 27 meter hoogte drie salters, twee schroeven naar beneden sprong het water van de haven van Barcelona in? Dat deed hij lekker niet. Nog zo gezegd, geen bommetje! Ja, is maar beter ook dat hij het niet deed, Edwin <laughs> Cornelius' verstand. Uh, van Badje, het bloed van Dirk Kuyt is goed op weg naar een plek... in de laatste voorhand van de Champions League. In Oostenrijk bleef het lang 1-0 voor Red Bull Salzburg. Maar in blessuretijd werd het toch nog 1-1. En Celtic, de club van Dirk Boerichter, won met 1-0 van het Zweedse Elsborg. Boerichter en Future van Dijk deden niet mee. Dijk heeft nog een voetblessure. Uh, de returns zijn volgende week, dus dan weten we alles zeker. Wat we zeker weten is dat straks, met het oog op morgen... wordt gepresenteerd door Joost Vullings. Goedenavond.